Gelden de verkeersreglementen niet voor gasten van uw leeftijd? Ah, heb ik iets uh, verkeerds gedaan? Als er geen fietspad is, wil dat niet zeggen dat je in het midden van de weg mag rijden, hè? Ja, maar ik kreeg ik toch aan de kant, hè? He? Een grote mond opzetten, hè? Brandt uw licht. Ja, maar het is dag, Uw licht moet altijd kunnen branden, hè? Stap ik eruit, kom. Ja. Geef eens die fiets. Ja, maar... Afijn! Ja. Ah, Alleen met een fiets, waarom liet je met een fiets op, je. Kom, Hallo! Ja, Ja, maar Ja, kom op! Ja, ja. ja. Vast, hè? Ik geef hem wat chloroform Dat hij maar rustig wordt ja. kom, kom, kom, geef dan nog maar een beetje ja. Dat hij niet wakker wordt onderweg Voilà. Dan zullen we de eerstkomende duurder de lasten meer van hebben Ja Gietje, ik zal ervan profiteren om die blauwe strepen af te trekken hè? Er komt nu toch niemand voorbij ja. We gaan anders te veel opvallen met die valse kom ja. Ja. ja, kom maar Ja, weg, kom. En voor u, Guido? Uh, Met brobbels. Ja. Gelijk gewoonlijk. <laughs> Slietje, een witte perrier voor Guido en een gele voor mij. Dat is goed, man. Daar straks klonk je anders niet zo gelukkig aan de telefoon. De kei heeft gelijk. ga reisboeken reis boeken naar Tenerife. Dank hangt me hier de keel uit. Je hebt het erg zitten zo te horen. Nou, ik vertrouw die Hannelore niet meer. Ze denkt te veel aan zichzelf. Voilà, manno. Dank u, slintje. Ik doe nog maar een paar boterhammetjes met kaas bij. Ik heb okay. nog niks binnen vandaag. Ga je me nu eindelijk vertellen wat er scheelt? Buiten het feit dat je verliefd bent. Ja. Versavel, niet zeveren, hè? Eén is genoeg geweest. Van één is geen ezel. Oké, okay, oké, okay, maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Hannelore was onlangs op een bijeenkomst van de Brugse oppositie. Van Rijk, van de VLD, wil een lastercampagne lanceren tegen Vrooman en zo de cvp nek. Ja, en jij denkt nu dat ze iets heet met die van de Rijk. Maar schijn u toch uit met dat gezever over die tuttebel. Laat het maken, man. Het is op kosten van thuis. Ah, bedankt, Lietje. Dank, ja. Poekie. Er zijn een paar dingen die me blijven dwars zitten. Kom, Pieter, smijt het eruit, ik vermeld in mijn verslag de hypothese dat er na het smelten van het goud nog acties zouden kunnen volgen. Ja, en dan? Een onervaren substituut brieft mijn intuïtieve conclusie over aan een ambitieus politicus... ...die waarschijnlijk voor haar promotie gezorgd heeft. Hmm. Een paar dagen later volgt er een geheime bijeenkomst... ...waar het politieke landschap van Brugge wordt hertekend op basis van mijn loze veronderstellingen. Jij denkt dus dat die van de Rijk meer weet dan wij vermoeden? Volgens mij is hij er zelfs zeker van dat de acties tegen Vrouwman zullen escaleren. Iedereen probeert zijn tegenstanders voor de verkiezingen door de modder te sleuren. Maar je bedoelt toch niet dat je... Stel... Bent... Ja, ik zeg wel, stel... Dat de daders van der Eyck vooraf op de hoogte gebracht hebben omdat ze hetzelfde doel hebben. Mm -hmm. Vroom uitschakelen, via een hetse in de pers en meteen ook de CVP mond doodmaken. Is dat niet een beetje een ontslachtige manier om aandacht te trekken? Maar het dossier is zo explosief dat geen enkele krant het zonder ernstig bewijsmateriaal K zou willen opnemen. Ja, ja, maar een schandaal zo vlak voor de verkiezingen kan ook een omgekeerd effect hebben. Kijk maar naar Clinton. Inderdaad. Een mes dat aan twee kanten snijdt met dit verschil... dat als je iemand op een onrechtstreekse manier in het nieuws brengt... en daarbij de zaak nog wat laat escaleren om de spanning op te bouwen... dat je zelfs internationale aandacht kunt losweken. Peter, ik ben ervan overtuigd dat Roman, dankzij het vierkant van de tempeliers weet wat er gaande is. En de daders hebben hem zo stevig in zijn nekvel... dat hij hopeloos probeert het onderzoek te seponeren. Het zou kunnen. Mm -hmm. Ofwel worden wij alle twee paranoïden. Zeg... Zou Martens meer weten? Geen idee. Gisteren was ze iets komen zeggen, maar omdat Carine bij me thuis zat, is ze kwaad weggelopen. En daar zit je nu ook mee. Oh, zeven <laughs> Pak nog een boterham en ik een zwijgen over vrouwen. Slientje, dat ze nog eens vol. Je, je kan Martens toch altijd eens interpreteren. Nee, eh, afwachten is veiliger. Maar één ding weet ik zeker. Vandaag of morgen trek ik me van de hele zaak niks meer aan. Hoe? en dat straks zei je nou dat je onmiddellijk naar Tenerife zou vertrekken. Heb ik dat gezegd? <laughs> ik, ik bedoelde dat ik eens zou willen vertrekken. Mooi vandaar. zo, goed. Slintje, geef mij ook maar een duvel. Guido, maar sinds wanneer drinkt jij het duvel? Hij slaapt nog goed. Ik, ik zal toch niet te veel chloroform gebruikt hebben. Hè? Je moet geen schrik hebben. Hij zal zelfs wel wakker worden. En dan maakt hij weer lawaai voor tien. Bracht gij het chalet binnen? Ik vrees dat ik, dat ik uh, uh, een beetje op mijn adem getrapt heb. Doe jij maar wat rustig aan. Ik zorg wel voor hem. Ja. Amai, iemand die verdoofd is, weet precies twee keer zoveel. Wat gaan we met die politieuniformen doen? Ja, daar zorg ik wel voor. Kled u maar om, je moet direct terug naar Brugge. Hubert, ja? er ligt wel iets op mijn maag. Hè? Ja, zeg maar. De bedoeling was toch om dat kereltje in ons appartement onder te brengen. Ja? Waarom zij je van gedacht veranderd hè? Waarom moest hij ineens hier naartoe? De kans dat we onderweg ontdekt werden was nu veel, veel groter. Ja, ik weet wat ik doe. Hè. Dit chalet hier in de Ardennen vinden ze nooit. Nou, sorry, maar ik vind wel dat je mij beter op de hoogte mocht houden. Ja, ik kan dat nu allemaal niet uitleggen. Trouwens, er is daar nu geen tijd voor. Je bent toch niet stiekem achter mijn rug dingen aan het regelen waarvan ik niks af weet? Natuurlijk niet. Alles blijft zoals afgesproken. Oké, okay, ik ja. ben al weg. Hè. Maar de volgende keer pik ik dat niet meer. Je hebt mij goed begrepen. Ik ben u niet. Dan is er Bruinogen? moet je niet meer kloppen als je binnenkomt? Staat het gebouw in brand misschien? Ik heb belangrijk nieuws in de zaak Vrooman. Bruinogen, misschien dat het u ontgaan is, maar ik heb directe orders van de chef de Kee himself om het onderzoek in de zaak Vrooman niet te bruskeren. Ja, ja, maar ik. Ben je... wat ben ik aan het doen? Een koffie aan het drinken. Heel goed, Bruinogen, onthouden als een koffiedrink. Daar wil ik daarvan genieten zonder gestoord te worden. Ja, maar commissaris, de zoon van Claire Vrooman is ontvoerd. Un brief, il ne sait que lui passe.